Think of what a mess I've made of mine Not <laughs> Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Na de mooie, maar toch treurige bijeenkomst vorige week, gaan we nu vol Een goede moed het nieuwe jaar in. En dat doen we met niemand minder dan onze vijfdame van het dorp, onze matron. Mag ik de vloer geven aan Margaret. Hallo allemaal, lieve vrienden. Het is een bijzondere eer om iets te mogen vertellen. Ja, even stil daar, ik vind het al zo eng. Het is een bijzondere eer om iets te mogen vertellen bij het begin van dit mooie nieuwe jaar. Dit wordt het eerste jaar van een nieuwe periode. Een periode dat Raghans weer tenminste 25 jaar verder kan. Hier, op deze plaats. Oh nee, prima. Um, even kijken. Dat is toch wel reden voor een extra feestelijke stemming. Want Ruighoort is nodig. Ik denk zelf wel meer nodig dan ooit. In de NRC van gisteren staat... in Nederland is 1 op de 20 volwassenen... in behandeling bij de geestelijke gezondheidszorg. En 1 op de 10 jongeren doet een beroep op jeugdhulp. Bijna de helft van de Nederlanders heeft een psychische aandoening gehad. Houd het in gedachten bij wat volgt, alsjeblieft. Om ons heen lijkt de wereld wel gek geworden. Dat wordt ons ingegoten door de televisie. Sociale media verleiden, je, verleiden ons tot dingen die we eigenlijk niet willen. Overal vind je de slachtoffers van de rat race. Meer verdienen, meer uitgeven, meer zijn meer doen, meer hebben, meer, meer, meer. En het lijkt allemaal te leiden naar lijden. Op Ruighoort kun je echter nog steeds vrijheid beleven. Vrijheid van denken en doen. Vrijheid van je eigen creativiteit. Vrijheid los van al te veel zorgen en van de grote problemen die voortkomen uit de consumptiemaatschappij. Dat dit op Ruighoort nog zo ongeschonden bestaat, zijn we ons daar wel voldoende van bewust? Ontwikkelen we het wel genoeg, zodat we het kunnen overdragen op anderen? Want dat is nodig, nodig, vooral voor de nieuwe generaties. Het is echt niet iets vanzelfsprekend, maar we vochten met allerlei middelen gedurende lange jaren door allerlei mensen. De oude garde wordt alsmaar dunner, doorzichtiger. Zoveel velen hebben ons al verlaten, ik ben er zelf gelukkig nog, net als Roos, Rob, Elsje, David, Iden, Aya, Gea, Hans Gitter, Hans Sanders, ben ik iemand vergeten, dat is het, Even niet. Ja, dat is het lullige van namen. dan moet je vergeten altijd iemand. Maar ja, sorry. Maar we hebben het gevoel dat nu alle mogelijkheden er zijn, dat er zo'n mooi brandende fakkel van Ruijgoort nog lange tijd wordt voorgedragen door de nieuwe generatie en door de generaties die na hen komen. Ruigort is altijd een fantastisch avontuur geweest. Het voortdurende gevecht heeft ons ook het gevoel gegeven dat het van ons is geworden, van ons. Dat eigendomsgevoel geeft ook een verantwoordelijkheid voor Ruigort als geheel. Ruigort heeft ons zoveel gegeven, het is een belangrijk deel van ons leven geworden. Nu is het tijd geworden voor een meer persoonlijk verhaal. Al ver voor de kraak van Ruichert was ik betrokken bij de happenings van het Amsterdamse ballongezelschap. In die tijd, het begin van de jaren 70, runde ik samen met mijn vriendin Evelien een theehuis op een woonboos in een van de grachten in Centrum Amsterdam. En eerlijk gezegd deden we niet alleen in thee. Het werd in 1973 tevens een trefpunt voor de krakers van ruigers omdat er onder meer ook een werkende telefoon was. In 1975 wilde ik met mijn zoontje en mijn geliefde Rudolf op reis de wijde wereld in. Nou, verrek. Dat kon toen niet doorgaan, omdat ik plotseling een tweede kind bleek te verwachten. We besloten samen om voorlopig op een natuurlijk plekje buiten Amsterdam te gaan wonen en we lagen meer voor de hand dan op hoort. We vroegen onze vrienden om voor ons uit te kijken. Vlak voor kerstmis kwam Gerben naar onze boot en zei dat we meteen mee moesten. Er was een huisje vrijgekomen. Het huisje bleek inderdaad verlaten, maar de vorige bewoners hadden er een grote herdershond en een aquarium met van die happende vissen achtergelaten. We brachten de hond naar het asiel. Ja, heel zielig en de vissen naar een dierenwinkel. Zo ben ik dus met mijn gezin op terecht terechtgekomen. Het was in het begin wel erg primitief, maar zo kon ik in alle rust bevallen van mijn tweede zoon, Imenemo, Nemo, en later ook mijn derde zoon, Isli, daar geboren. Van mijn oude buurman in de stad, Piep Bielebest, kregen we op een goed moment een buscadeau. Die heette toen de Magic Bus. Pieboe stoppen met de theatrale sightseeings door Amsterdam, die hij sinds de jaren 60 mee organiseerde. Hij wilde de bus wel doorgeven aan een groep die er iets mee zou gaan doen. Dat werd dus het Amsterdamse Ballongezelschap, die de bus tot luchtbus loopt. Het werd het begin van onze reizen als theatergroep, de reizen die tot één Tibet voerde en ons de halve wereld overbracht. Van die reis schreef ik verslagen die verzameld zijn in een boek dat twee jaar geleden is uitgegoven. De shows die we onderweg deden, werden teruggebruikers op ook opgevoerd voor onze achtergebleven vrienden. Zo werd onder meer het zaadje geplant voor het wil, de beeldenroute en de Paradiso Show. In Amsterdam, ook in veel andere plaatsen en festivals her en der, manifesteerden we ons heel regelmatig ...als theatrale activistische groep. In de laatste tientallen jaren van de vorige eeuw... ...werd de dreiging steeds sterker dat Ruijgoort moest wijken... ...voor havenaanleg en industrie. Het is aan het onvermoeibare doorzettingsvermogen van Rudolf Stockwist te danken... ...dat de inhoudelijke, kunstzinnige en alternatieve activiteiten alsmaar doorgingen. Met hulp van velen dat wel natuurlijk, maar hij was de grote drijfveer. Die culturele weerbaarheid maakte enorme indruk. Ook op de autoriteiten die moesten beslissen over het lot van Ruijgord. Ook op de achtergrond waren veel mensen buiten Ruijgord actief... met ingewikkelde strijd juridisch en op administratief gebied. De medewerkers vielen veel minder op... en kregen dan ook minder bekendheid en waardering. Maar ze waren onmisbaar en hun werk was doorslaggevend... ...voor het uiteindelijk behaalde resultaat. Luc Hamer was als onze advocaat natuurlijk professioneel bij betrokken... ...en Roep van Toer besteedde er als vrijwilliger tien jaar van zijn leven aan... ...om als woordvoerder en actieleider op te treden van Ruigerd ongehavend. De rest van de geschiedenis is bij het meeste wel bekend. De haven kwam er toch, het natuurgebied rond verdween... ...en ervoor in de plaats. Maar Raghort zelf werd gespaard. Niet meer als iets waar je woonrecht kon hebben, maar nu als kunstenaarsgemeenschap. Met ateliers, werkplaatsen en uitvoeringsruimtes zoals de kerk. Een nieuwe periode was begonnen. De wilde tijd als Kraakdorp heeft ongeveer een kwart eeuw geduurd tot de eeuwenwisseling. Daarna kwam er weer een kwart eeuw waarin Raghort zich langzaam ontwikkelde tot een officiële culturele vrijhaag. Veel lastige dingen kwamen erbij kijken, zoals vergunningen voor van alles en sommige dingen konden helemaal niet. Maar Ruighoort bleef Ruighoort. We kregen hulp van bestuurders die tijd en kennis beschikbaar stelden om Ruighoort niet op de klippen te laten lopen. Het resultaat mag er zijn. In december tekenden Ruighoort en de haven een nieuw huurcontract voor alweer een kwart eeuw. Onder toezicht van de gemeente Amsterdam en ruijgoorn Bij het tot stand komen van deze overeenkomst waren alweer veel mensen belangeloos betrokken. Het komt veel dank toe, hen komt veel dank toe en die wil ik bij deze overbrengen. Maar één persoon moet ik apart noemen. Dat mag wel eens een keer. Onze Marco de Goede, voorzitter van de Stichting Ruijgoorn. Hij liet er zelfs zijn baard voor staan hij heeft ook een stuk van zijn leven verpand aan dit fantastische resultaat. Laten we hem allemaal hartelijk bedanken. En niet te vergeten, gelukkig nieuwjaar en applaus voor Mark. En nog een applausje voor Margret. Dankjewel dat je het voor elkaar hebt gekregen om een prachtige speech te geven. En op nog 25 mooie jaren. Through the hard times and the good I have to celebrate you baby I have to praise you like I should You're so so so rare And so fine You clear the questions From my mind I was a, afraid To say I love you Afraid to take And too eager to give You help me deal with What I'm feeling With why And how I want to live You're so rare